Dooral negens met het NOS-journaal. Onderzoekscollectief Bellingcat heeft acht namen gepubliceerd van Russen en Oekraïense opstandelingen. die betrokken zouden zijn bij het neerhalen van vlucht MH17. Eén daarvan is Valerie Stelmak. Hij zou kort voordat de Boekraket werd gelanceerd. zijn commandant hebben gebeld met de mededeling dat er een vliegtuig aankwam. Een ander is Oleg Pulatov, de tweede man bij de militaire inlichtingendienst. van de oost oekraïense opstandelingen achter generaal generaalmajor Sergej Dubinsky. De beide Russen zouden een belangrijke rol hebben gespeeld... bij het vervoer van de boekinstallatie van Rusland naar Oost-Oekraïne en weer terug. Het rapport van Bellingcat komt kort voor een persconferentie in Nieuwegein... waar het internationale onderzoeksteam JIT nieuwe ontwikkelingen... in het strafrechtelijk onderzoek presenteert. Op dit moment informeert het JIT nabestaanden achter gesloten deuren. Bij een blikseminslag op een militair oefenterrein in Ossendrecht zijn veertien jongeren gewond geraakt. Eén van hen is er ernstig aan toe en overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Op een aantal plaatsen heeft blikseminslag geleid tot brandjes. In een vakantiepark in het Zeeuwse Katzand woede korte tijd brand in een woning. Niemand raakte daarbij gewond. En in Spijkenisse woede brand op de zolder van een woning. Ook daar bleven de bewoners ongedeerd. De politie heeft drie mannen aangehouden voor de bedreiging van ondernemers... die betrokken zijn bij de aanleg van windmolenparken in het noorden van het land. Ook worden er huiszoekingen gedaan in Groningen en in Drenthe. In beide provincies staat een groot windmolenpark gepland. Daartegen is veel verzet. Actiegroepen bedreigden boeren die hun land beschikbaar stellen. Het weer er trekken stevige buien over het westen en midden van het land. Daarna wordt het tijdelijk droog, breekt de zon af en toe door... Maar vanmiddag volgen opnieuw stevige buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten, vooral in het oosten van het land. Ook morgen nog wat buien, dan is het wat koeler dan vandaag, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan nog geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door de passagiers. Doe lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht. ZFM Luncht.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 En het is alweer 12 uur geweest. Sterker nog, het is al vijf over twaalf. <coughs> maar ja, we hebben zoveel reclames en allerlei mededelingen en zo. Ja, dus, eh, grap. Maar we zijn er weer en we zijn weer uh, los. Zoals dat heet. De touwen zijn losgegooid. De trots is losgesmeten zoals we dat heet. En het Zandvoort Lunch: schip is weer op de woelige baren. Met aan het stuurwiel onder andere uh, Beb. Ja, web staat aan het stuurwiel. Goedemiddag, lieve luisteraars. Ja. Het is momenteel een rustig zeetje, maar er uh, dreigt nog wat. Er dreigt nog wat, hoor. <laughs> ja, er komt nog een storm. <clears throat> Denk ik. Ik heb een kikker in mijn geld. Dat is veel lirriger. Maar goed, uh, we gaan weer uh, los. Het is onze ene laatste woensdag, hè? Volgende week. zijn volgende week woensdag de, de laatste. Ja, dat is een vreselijk, zees. Dat ja. is vreselijk. Maar ja, het is niet anders. Storm. Maar, ja. wie weet, wie ja. weet. Dan gaat een deur dichter, zegt het spreekwoord, dan gaat er ook, gaat een er ook, ook weer een deur open. Je dus weet uh, het dan moet maar nooit. loeren naar die deur die op een keer Ja, zo is dat. <lacht> uh, gisteren was het 18 juni en uh, gisteren was mijn grote heldvoorbeeld. En, nou ja, uh, pff, ja mijn, mijn absolute uh, idooljaar. En ik weet dat er mensen zijn die vinden dat ik te veel Beatles draai. Nou, ik draai het bijna nooit, maar ik ga het vandaag nog. Nou, nee, ik ga geen Beatles draaien. Nee! Ik ga vandaag wel eventjes de jarige van gisteren draaien. Want gisteren had ik geen uitzending. Anders had ik het gisteren gedaan, Maar ik doe het lekker vandaag. Ik Want <laughs> Sir Paul McCartney, de, ik zei het al, mijn grote idool, die uh, is, uh, was gisteren uh, jarig en die is gisteren 77 geworden. En die is nog steeds uh, de hele wereld rondom toeren. Hoe krijg je het voor zijn moe? Krijgt hij het voor elkaar, hè? Ja. Heerlijk. 77 en dan is hij nog, nog, he, nog bezig dus als je, mij stopt, ik, hij. Ook. Ik geloof, als je echt doet wat je wilt, als je doet waar je ziel bij betrokken is, dan, dan tel je geen jaren, dan ga je nee, gewoon door. ga je gewoon door. Ja. Als hij als als gezond blijft, dan, dan staat hij met zijn 80, 80 ja, Dan staat hij nog te rokken. Nou, we gaan ja. ervoor een leuk. Ja, toch? Ja. Nou, ik niet hoor, ik ben al drie jaar al gestopt. ja. ja. ja. ja. Maar goed, ehm, wou ik zeggen, ja, nou, de 3 in 1 vandaag is dus gewoon van Paul McCartney. Wie het nou leuk vindt het niet, dat ik doe het toch. En ik heb ook nog eens drie, mijn, mijn drie favoriete nummers gekozen. Nog erger. 3 in 1 in 1. In a Weer even een kwartiertje genieten hoor. Ja, heerlijk. Lekker gewoon ik hoop dat natuurlijk. Een beetje meegenoten heb. Heb wel. Die ja, dat het was wel. een mooie, mooie keuze. Ruud. Ja, vond ja. ik ook wel. Door de achtereen volgens band onder hun. Daarna Maybe I'm a beast. Dat is echt mijn absolute favoriete McCartney-nummer. En daarna natuurlijk het spectaculaire Live and Let Die. Uit dezelfde James Bond-film van dezelfde naam. James Paul McCartney. Geboren als zoon van Jim McCartney en Mary McCartney in Liverpool op de. 18 juni 1942... en uh, in 1957... maakte hij kennis met de heer... J. Lennon ook uit um, Liverpool vandaan. En die twee gasten... die klikten nogal en die begonnen een beetje de Quarrymen. Of tenminste dat was er al... maar daar kwam hij bij. Dat werd later... de Silver Beatles. En dat werd later gewoon... de Beatles. Want ze hebben ook nog... Johnny en de Moondogs geheten. Ja. Ook dat nog. Uh, de Beatles dus... Uh, vanaf 1963... Uh, of 62 eigenlijk toen de eerste single uitkwam, een legende geworden. Zeven jaar lang stonden ze aan de top van de muziekwereld... en waren zij een voorbeeld voor velen. Nou, daarna natuurlijk uh, ging het uh, mis bij de Beatles. Zakelijke meningsverschillen, geld, geld, geld, geld. Bestolen worden door een manager, meneer Allen Klein. Helemaal verschrikkelijk. En uh, McCartney ging voor zichzelf. Begon in 72 het bandje Wings, En ook daar ging hij acht jaar lang uh, mee... Uh, Succesvol de wereld rond. En maakte prachtige platen met die band. Uh, wisselende bezettingen, dat wel. Vaste waarde in die band. Alleen Linda zijn vrouw en Danny Lane die vroeger in de Moody Blues zat. Nou, uh, moet ik nog meer vertellen. Nou, na de moord op John Lennon, uh, dorste Paul McCartney voorlopig de weg niet meer op. Hij bleef dus gewoon thuis. Ging wel platen maken, maar ging niet meer op toneel. En dat veranderde in 1989 toen hij weer met een band met Robbie McIntosh en uh, nog een aantal mensen uh, weer de bühne opging na het album Flowers in the Dirt. En uh, dat heeft hij volgehouden. En nu heeft hij nog een band waar hij al sinds 2002 of zo mee toert. Ze zijn al 17 jaar samen deze gasten. Fantastische band overigens. Met uh, twee jonge gitaristen en een fantastische drummer Abe Laborial en Wix Wickens op uh, toetsen. En met z'n vijven zijn ze nog steeds op toernooi. Nou, heb ik genoeg verteld? Ja, hè? We zijn weer helemaal geïnformeerd. Ja, je weet ja. weer alles. Bijna alles. Bijna alles. Ja, bijna alles. Artiest in het licht. En dat is Paula Abdul. Die dag. vandaag. Ja. Zo heet ze. En het meisje is jarig. Ze is geboren in 1962. Ja, 1962. Op 19 juni natuurlijk. En ze heet officieel Paula Julie Abdul. En waar zij geboren is, dames en heren. Dat wilt u natuurlijk ook weten. Nou, in San Fernando. Ja, in hmm. Californië. Daar is California. ze geboren. 19 juni um, 1962. Dus dan is zij... Dan moeten we weer even gaan, uh, gaan rekenen. 62. Uh, dan uh, is ze 57, 57 geworden. 57. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Ik zat even Paul McCartney te denken. Die was van 42. Ik denk 20 jaar eraf. Nou, dan moet je het weten. Toch? Ja. Slim ben ik, hè? Wat, wat goed, ja, dat ja. Is een, uh, ja. Ja, ja, ja. <laughs> Abdul's moeder is een, uh, een uh, Canadees-Poolse... Uh, uh, of nee, Canadees-Joodse... met uh, Franse en Oost-Europese roots... En haar vader is van oorsprong van Syrische, eh, Sefardistische. Eh, is een sefardistische jood. Die opgroeide in Brazilië. Nou, dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Paula Abdul dus. En we gaan naar de volgende artiest in het licht, want we hebben straks ook het nieuws nog. Maar ik doe er nog één. Ja, ja, ja. En dat is ook gelijk de Je laatste. Je ziet Paula trouwens nog wel bij... Uh, uh, ik... God's. Ja, hoe heet het? Zoekt talent. Mag jij ja. maar lekker even draaien. Artiest in het licht. <laughs> ook zo'n man die ik uh, eigenlijk niet ken, maar hij klinkt wel mooi. Nick Drake. En ook die is vandaag. I je it written and I say. Ja, ben ik te laat. Ja, ben ik gewoon te laat. Maar goed, dit was Nick Drake. En ik was net zijn gegevens even aan het opzoeken. Dus dat ga ik nog even doen. Uh, Nick Drake, zo heet hij. Uh, uh, momentje hoor, ik moet even tikken. Zo. Ja, daar hebben we hem dan. Nick Drake, daar is hij. Oh, wat leuk. Nou, goed, Nick Drake dus. Hij is jarig vandaag. En... Uh, Nicholas Rodney Drake en dat was een singles een singer-songwriter uit uh, Engeland. Uh, hij is um, oh, geboren op 19 juni 1948 in uh, Rang Rangoon in uh, Myanmar in Burma en overleden alcohol, uh, hij is niet oud geworden trouwens maar hij is overleden 25 november 1974 en 70, dus de borst is niet oud geworden. Goed, nou, dat is heel jammer natuurlijk. Waarom is... Ja, dat is heel jammer. Ja, jammer was een leuk tederliedje. Ja, die konden we wel gebruiken, leuke liedjes. Ja, Nick Drake werd geboren in 1948. In, in 1948 in het uh, vroegere Rangoon. Uh, waar zijn vader dus ingenieur was. En uh, <coughs> daar heeft hij dus een tijdje gewoond. En hij ging uh, terug in 1951 naar Engeland... ...en vestigde zich daar in... Uh, ...Tenworth in Arden... ...en Nick Drake... Uh, ...groeide op... In een, ...in een muzikaal gezin... ...en leerde al snel de piano... ...en de akoestische gitaar spelen. Hij kreeg een... Uh, ...een typische Britse... Upper class opleiding. Nou, u hoorde een prachtig liedje van hem. Nick Drake, jarig vandaag. En u hoorde het leven. Het is tijd voor... ...het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Defensie liet gisterenmiddag bommen ontploffen op het strand van Bloemendaal. De ontploffing vond de plaats tegen het strandduin, ruim ten noorden van het strandpavillon Parnassia. Vandaag, woensdag, zullen daar nog twee bommen tot ontploffing worden gebracht. De vliegtuigbommen van Duitse makelij werden in september al gevonden in de Haarlemmermeer... Ze lagen daarbij een grondafgraving. Uh, kwamen ze aan het licht 4,5 tot 8 meter diep. De bommen zijn s'nachts en onder politiebegeleiding... naar het strand van Bloemendaal gebracht. De explosieven zijn stabiel en vormen verder geen veiligheidsrisico. Desalniettemin is het luchtruim volgens de standaardprocedure gesloten... tijdens de vernietiging en scheepvaart en bezoekers... worden op afstand gehouden. Gisteren viel de herrie wel mee en vandaag worden er dus nog... Twee bommen tot uh, ontploffing gebracht. En dat alles wordt nog vanuit de lucht gecontroleerd door een politiehelikopter. In Emuiden aan Zee zijn al enkele weken. Is daar een opvallende verschijning aan. Uh, binnen meer in Emuiden aan Zee. Daar staan nu elf tiny houses. Vanaf half juli komen ze in de verhuur voor particulieren. En de organisatie Fab City Nature is de initiatiefnemer van de bouw van die huisjes. En Muiden aan Zee is een unieke plek in Nederland en een, op een cruciale locatie. Ook wij kennen inmiddels wat tiny houses op het strand. Voor de negende keer in ruim twee maanden legt het personeel van de zes sleepboten van Zwitser het werk in de Muiden neer. De 63 medewerkers op de sleepboten willen een vierjarige cao met 4% loonsverhoging en Zwitser wil niet meer dan 2% persoonsloonsverhoging geven. Toen het bedrijf in zwaar weer zat, is onder druk. Uh, dus is het personeel gemiddeld zo'n 8 uur meer gaan werken tegen hetzelfde loon. In ruil voor 5 jaar baangarantie. Nu de golven in de economie weer wat zijn gaan liggen. willen de werknemers, uh, die nog altijd meer uren werken. ook dat dat uitbetaald gaat worden. De werknemers zien tot die tijd hun deel van hun werk als vrijwilligerswerk. En daarom voert het personeel deze negende keer op een bijzondere manier actie... voor daadwerkelijk vrijwilligerswerk te gaan doen in plaats van dat werken. Ze gaan naar het verzorgingshuis, Brezicht in de Muiden. En daar krijgen de mensen een rondvaart op de koningin Emma. En dit alles natuurlijk als het weer het toelaat. Tot zover wat regionaal nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn vandaag perioden met zon en het is broeierig warm. De temperatuur stijgt naar 25 graden. Vanochtend is er al lokaal een bui gevallen, maar zeker vanmiddag komt het weer tot stevige regen- en onweersbuien. Daarbij is hagel mogelijk en ook veel regenwater in korte tijd. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg en blijft het droog en klaart het op. Lokaal ontstaat er een mistbank en koelt het af naar 14 graden. Morgen schijnt de zon, maar dan komt het ook nog tot enkele buien. De temperatuur komt dan niet meer hoger dan maximaal 20 graden. Vrijdag in het weekend wordt het prima zomerweer. Vrijdag is er weliswaar een buienkans, dan is het maar 19 graden, maar in het weekend blijft het droog en schijnt de zon flink. De temperatuur stijgt aanstaande zaterdag naar 21... en zondag weer naar 24 graden. Na het weekend is de verwachting dat het nog iets warmer wordt. Dagelijks schijnt, stijgt het kwik dan wellicht weer naar 27 graden. Ook schijnt dan geregeld de zon. Maar ook dan zijn er wolkenvelden... en is er weer kans op een onweersbui. Voor vandaag heeft het KNMI code uh, geel afgegeven... voor de provincie Noord-Holland... En die code geldt van vanmiddag 1 uur tot middernacht. Er kunnen onweersbuien ontstaan die gepaard gaan met windstoten tot 75 kilometer per uur. Dus voor vandaag bent u nog gewaarschuwd. Dit was het weer van Nico Schreuder met nog een toevoeging van de code geel van het KNMI. Ik moest wel lachen trouwens vanmorgen. Want ik had de radio al staan en de radio, eh, nieuwsdienst, die zei tegen mij van het is op dit moment droog. Op dat moment viel het echt met bakken uit de hemel. Het is droog op dit moment. Oh ja? Dat was nou. waarschijnlijk in heel het versum. Ja, waarschijnlijk in de beeld. Maar bij ons viel, viel het met bakken de helemaal uit. Morgen ja. om, eh, om een uur of half tien. Ja. Echt verschrikkelijk. Maar goed, maakt niet uit. Ze kunnen er wel eens na zitten natuurlijk. Hé? Maar eh, die ja. buien van vanmorgen, dat klopt dus wel. The Absolute Queen of Souls. Beter is er niet zonder wie komen, denk ik. Op dit gebied tenminste zeker niet. Arena Franklin. En een liedje dat we oorspronkelijk kennen van Dionne Warwick. En compositie natuurlijk van Bert Backerack en Al David. Maar Rita uh, draait er gewoon altijd haar eigen punt aan. En dan klinkt het toch weer totaal anders. Prachtig liedje, I say a little prayer. Uh, mooi, Beb. Ja, ja, ja. Ja, mooi, hè. Ik heb het al een keertje eerder gedraaid, maar ja. het moest gewoon nog een keertje. Jij moest dat nog een keer. Ik denk, ja, voor ja. de zomerstop. Voor, voor de dat, zomerstop gaan ja. we nog even nostalgie. Ja. Ja. Gelukkig ja. heeft Rita ons genoeg nagelaten om van haar te blijven genieten. Ook al Zo is niet dat. meer onder ons. Lekker, hè? Ja. So I get over Ooh, ooh, ooh Now uh, Oh, no Didn't let you keep me hanging on But This is from J.J. Kale Every time I stop a while Think about your sweet smile else all day We let you weak your eyes every time you walk by Baby What can I see? Keep me wat zo heet. You keep me hanging on. Dat kennen we onder andere van de Supremes. Maar dat is een totaal ander liedje hoor. Dat heeft hier niets, maar dan ook niets mee te maken. Uh, maar dit was J.J. Hill En uh, lekker gewoon uh, lekker, lekker Ja, uh, hoe noem je dat ook weer? Uh, smoothie smooth, lekker. Ja. Smooth. <lacht> ja, heerlijk gewoon. Om naar te luisteren. We gaan, uh, bib, uh, ik weet niet, uh, de, uh, zet je helm op. We gaan een stukje fietsen. een stukje fietsen. We gaan een stukje fietsen. Nou, dat doen we. Ja, zo doen. ik? Ja, ik spring wel achterop. Spring maar... Oh, moet ik weer trappen? Ja, ja, ja. Ach, achterband is wel wat zacht. Maar het geeft niet. Ja, achter is wel wat band. Maar dat pop niet liever geven. Op maar achter springen. Jawel! Hier is de skik. Daniel Loewes. Op fietsen! de op de ik nou, dan zeggen we zijn van God of in oran, nee Amsterdam met alles door ons knal, naast ik eigenlijk dan de kast, zo dan fiets ik durf, want ik wil alweer, ik wil alles zien, de laatste mooie dag van de jammer misschien, geen, alhoewel het met de winter dan ons jongens mooi kan wezen. ik wil alweer, dat hun een wijte vind, wat achteraf bestelt, dat mag graag. Een stukje bladder, aan de heren die. Een achter en lekker zoals bars en een toren zien. Dan vind ik deur want het niet het van de vreemd niet slim. Dan giet vandaag zullen Wie daarmee wacht, wie daarmee wacht. Wie daarmee wacht vandaag. Uh. Ik heb de banden voor me, vind nee Ik heb daar ja niks te klaar. De band vol met pins, nee, ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij maar, wie er mij baas, wie mij waard van de haven. Ik zal ons zeggen, ja het mag wel zo. Daniel Lohuis met zijn mintje skik. En die jongen in Drans gaat er dak en een doen. Er zijn leuke ding voor de mensen. Het liegen dat heet heet opfietsen moet je wel zorgen dat je tussen de buien doorgaat want anders ben je zei nat dat is natuurlijk ook niet lekker hè? Nee? Dus gewoon uh, een beetje doorfietsen Nou, nu is het even droog de zon schijnt zelfs een beetje, maar ik heb uh, zo hier en daar gezien dat er nog wel uh, het nodige uh, aankomt zakken hoor uh, uh, uh. En trouwens dat heeft Depp u ook al verteld in het weerbericht natuurlijk, dat er nog wat tenentand tenen, eraan komt Maar ik ben blij dat het zaterdag in ieder geval mooi weer is want uh, we hebben zaterdag... Uh, dat is misschien wel interessant voor mensen om te weten. Hè? We hebben zaterdag in Beverwijk. Uh, Vindt de samenloop voor hoop plaats. En dat is een 24 uur uh, manifestatie voor het KWF. En uh, daar kun je dus lopen. En uh, nou ja, daar zitten allerlei dingen omheen. Uh, dat uh, wat erg leuk is. En het is allemaal natuurlijk voor het uh, goede doel. En uh, ja, mijn... Uh, Popcorn mag daar de zaterdag afsluiten. Nou ja, afsluiten, het gaat heel nacht door natuurlijk. Maar wij zijn de laatste act op de zaterdag, zou ik maar zeggen. Dus eh, als je dat interessant vindt voor het KWF Samenloop voor Hoop, heet het. U kunt dat op internet terugvinden. De locatie is eh, de Westerhoutlaan eh, eh, in het, het eh, Park Vondelkwartier. Dus is nou, dus, eh, even ja, interessant om dat even te vertellen. Want het is natuurlijk een heel goed doel. En, en nu... En nu? En nu? Plaatje. Oh, plaatje. Dit zijn de Flying Pickets. En Only You. Leuk hoor. Looking from a window above, it's like a story. Bedankt Alleen maar stemmen, hè? dat is -da -da -da. zo mooi. De flying pickets waren dit. -da -da. En ze doen alles met stemmen. Er zit geen instrument bij. Dat is uh, wel de moeite waard. Ik heb nog één lekker zomerhietje voor u, want het is zomer, op slot van rekening. Uh, dus uh, vandaar deze wat even. Lekker.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 Days of soda and pretzels and beer Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer You wish that summer could always be here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 Roll out those lazy hazy crazy days of summer You wish that summer could always be here You wish that summer could always be here You wish that summer could always be here, always be here. Ja, dat het was dan netje uh, net kan net, net, net, net kingo het hem niet hoor, het was net King Cole. Huh. Het was hem niet, maar... Dat <lacht> zijn ja, van die akelige muzikanten grappen, hè? Het is net King Cole, ja. ja, maar het is hem niet. Hou jij Louis erbij, want die kan zo goed met één vertoven weg. <lacht> ja. En uh, de begeleiding van dit orkestje wordt verzorgd door Pim, Ruud en vader Jacobs. Nou. <lacht> En zong... God, die oude grappen. En, en de muziek wordt verzorgd. De zang wordt verzorgd door de Rita reisvereniging. Ja. Oh, uit die tijd. Dit van ja, elkaar heeft Rita nog reisplannen. Ja, ja dat was vroeger. In, in die, die, die jazzwereld was, uh, was dat een. een uh, was gering in Issel. Ik ken een figuur in, in Haarlem... die heette Challing Hogerhuis van ja. Drummer. En ja, ja. die zat hier vol mee met die grappen, jongen. De meest de heren brengen de dames naar een zekere plaats en zo. Dat, dat soort grappen allemaal. Ja, dat is niet te geloven. Maar goed, uh, u hoort een instrumentaal muziekje en dat betekent bij dit programma meestal dat we naar het nationaal gaan. Dit is Chad Atkins, I See You In My Dreams. En uh, dat houdt hij hopelijk vol tot uh, het nationaal van een uur. En dan straks het Cultuuruur, dus dat gaat er zo aankomen. Ik zou zeggen, tot zo. Oh, oh,